Uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. En straks in het NWS Radio 1-journaal de voorzitter van de ANVR... hij is geschrokken van het faillissement van Owat En de soldaat van Oranje althans. We spreken met de acteur die hem vanavond weer speelt... tijdens voorstelling nummer 1000 Hier is het NWS-journaal. Renate Evers. Directeur Terhaar van de reisorganisatie OAT noemt het onvoorstelbaar dat zijn bedrijf failliet is. Hij zegt dat hij met investeerders in gesprek was om te voldoen aan de kapitaaleisen van de Rabobank, maar dat hij de zaak niet op tijd rondkreeg. De 1450 medewerkers van het familiebedrijf kregen het slechte nieuws vanmiddag te horen. Ja, dat was verschrikkelijk. Uh, mijn zus en ik uh, we hebben vanmiddag uh, hebben we zelf alle medewerkers bijeengeroepen geroepen hier op het hoofdkantoor.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 De oppositiepartijen hebben geprobeerd toezeggingen van de coalitie te krijgen over aanpassingen in het beleid. Maar dat heeft tot nu toe weinig concreets opgeleverd. De eerste dag van de algemene beschouwing in de Tweede Kamer staat in het teken van de vraag of de coalitie bereid is tot wijzigingen. Het antwoord op die vraag kan belangrijk zijn omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. D66-leider Pechtold. Wat moeten we dus doen? Niet pas in 2016, maar nu hervormen. En dat kan, toch? vraag ik ook de premier. Het sociaal akkoord is immers niet heilig. Zowel VVD als PvdA zei te willen praten over aanpassingen... maar vooral PvdA-leider Samson trok daarbij een duidelijke streep. Zo ziet hij er niets in om de hervorming van WW en ontslagrecht te versnellen. VVD-fractievoorzitter Zelstra leek iets meer open te staan voor aanpassingen... maar net als Samson benadrukte hij dat hij vasthoudt... aan het bedrag van 6 miljard euro aan extra bezuinigingen... Elve rebellengroeperingen in Syrië hebben afstand genomen van de Syrische Nationale Coalitie, die door het Westen wordt gesteund. In een videoboodschap laten ze weten dat Syriërs in het buitenland hen niet kunnen vertegenwoordigen. De Nationale Coalitie bestaat uit gematigde, uitgeweken Syriërs en zit in Istanbul. Meer dan 100 landen beschouwen de coalitie als de wettige vertegenwoordiging van de oppositie tegen president Assad. De kritiek is afkomstig van zowel de gematigde rebellen van het vrije Syrische leger als de radicale.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 Burgemeester Wolfse heeft supporters van FC Den Bosch verboden naar Utrecht te komen voor de KNVB-bekerwedstrijd vanavond tegen FC Utrecht. Afgelopen nacht hebben Den Bosch-supporters een doodskist voor het stadion Galgewaard gezet met daarbij de tekst Utrecht dood. En daar zou het niet bij blijven, zegt Wolfse. Ja, de signalen zijn echt dat men vanavond de wedstrijd wilde gaan verstoren, dat men wilde ja, uitlokken dat er gevochten zou worden in een het stadion. Nou ja, en als, als je dan zo'n doodskist daar neerzet en spandoeken ophangt... dan is de keuze snel gemaakt, niet acceptabel. Dus ze zijn vanavond niet welkom, nog in de stad, nog bij de wedstrijd. Snoekenspeler Steven Lee is voor twaalf jaar geschorst wegens matchfixing. De Brit zou in 2008 en 2009 opzettelijk zeven partijen hebben verloren, waaronder een WK-duel. Daardoor wisten bevriende gokkers precies op welke uitslagen ze hun geld moesten inzetten. Lee verdiende er zelf 50.000 euro mee. De 38-jarige snoekenspeler werd vorige week al schuldig bevonden door de Wereldsnoekerbond. En nu is daar dus als straf een schorsing van twaalf jaar aan verbonden. Het weer, vannacht is het bewolkt en lokaal mistig. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen overdag verdwijnt de mist en schijnt de zon geregeld, blijft vrijwel droog en het wordt 15 tot 18 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig, in de nachten wordt het koud. En hoe gaat het met de avondspits, ons man. Ja, het is uiteindelijk toch een vrij normale woensdagavondspits geworden. Het begon relatief rustig, maar er gebeurden relatief veel ongelukken. Vooral bij Rotterdam, daar staan nog de meeste files. Het neemt nu wel af, op de A15 richting Europoort staat de langste file... tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenisse, 9 kilometer... na een ongeluk op de N218. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder valt er op de file in Brabant op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven, 5 kilometer. Er waren problemen op de A50, iets verderop... bij.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 UBC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. upcbusiness.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Een zeven over 6 goedenavond. Verbaal vuurwerk in de Tweede Kamer. Quote van de dag uit de Algemene Beschouwingen... kwam van Geert Wilders richting Alexander Pechtold. U bent te klein, u bent te miserig om ook maar een minuut serieus te nemen. En dat meen ik oprecht. Pechtold had een weerwoord en kreeg daarbij steun van andere politici. Wat hij zei, dat hoort u dit laatste half uur van het NOS Radio 1 Journaal. We beginnen met het nieuws over reisorganisatie OWAT. Het bedrijf is failliet. Een familiebedrijf uit Holters schrapte eerder dit jaar al 180 banen. Bij OWAT werken ongeveer 1450 mensen... en voor hen wordt collectief ontslag aangevraagd. Directeur Julius Terhaar is zelf ook beduust over het faillissement. Ja, het is, het is onvoorstelbaar wat er, wat er is gebeurd. Directeur Terhaar hoopt nog wel op een doorstart... Ja, uh, ja, natuurlijk. Uh, daar, uh, het woord doorstart uh, is in, uh, in de afgelopen 24 uur uh, sowieso meerdere keren gevallen. Ook uh, in aanwezigheid van de curatoren. Maar uh, ja, uh, we zijn uh, zeker aan het kijken wat, uh, wat de mogelijkheden zijn. En er wordt vanavond over gesproken. We hebben nu contact met Frank Oostam, voorzitter van reisbrancheorganisatie ANVR. Goedenavond. Goedenavond. We hoorden de directeur toch redelijk emotioneel zojuist zeggen... dat het viasement voor hem eigenlijk heel onverwacht kwam. Geldt dat voor u ook? Ja, dat geldt voor ons ook. Dat geldt voor de reële reissector. Die blijft een beetje verweest achter. Het is toch een van de smaakmakers uh, van onze branche. Ja, hoe, kom, hoe denkt u dat het komt dat OAT het niet gered heeft? Nou ja, het, het, het samenspel van omstandigheden, um, in alle eerlijkheid, heeft de economische recessie uh, natuurlijk ook een, een grote rol gespeeld. Uh, al, al een aantal jaren dat we te maken hebben met minder consumentenbestedingen, dus ook minder uh, vakantiereizen. Maar wat je ook ziet is dat de klant steeds tegenwoordig uh, een keuze kan, uh, kan maken. Hè. Voor een wat duurdere, complexere reis uh, gaat hij naar het reisbureau en voor de wat Simpeler zou ook bijna willen zeggen. Een eenvoudigere vakantie, een zonvakantie of een citytrip gaat die vaker naar het internet. En ik denk dat daar, hoewel ze daar wel uh, wat stappen hebben gezet, misschien toch te laat mee waren om daar, uh, uh, zich op het internet, uh, internet te richten. Ja, want het reorganisatieplan in maart voorzag daarin hè, dat ja. aan de ene ja. kant reisbureaus uh, minder in aantal zouden zijn, maar ook dat het bedrijf zich echt zou gaan focussen op de online verkoop. Uh, ja. daar hebben ze gewoon geen tijd genoeg voor gehad? Nou, ik denk wat, uh, uh, uh, het sterke van OAT uh, was altijd de hele goede band en de hele goede link met, met reisbureaus en uh, van die gloppeketen zijn er nog een groot aantal gewoon. Het zijn hele rendabele winkels. Uh, maar uh, ja, uh, uh, aan de andere kant is het ook zo dat klanten steeds meer ook via het internet uh, bestellen. En er zijn veel reisbedrijven heel succesvol in. En OAT heeft daar wel de stappen voor gezet, maar het klaar te laat. Maar ja, te laat ook voor de bank, want die uh, ja. kwamen simpelweg met de eis van... wij willen dat jullie de rekeningen betalen. Ja. En hebt u de indruk dat de bank dit bedrijf heeft laten vallen? Nou, daar durf ik niet te zeggen. Daar heb ik geen zicht op. Uh, het blijft wel ongelooflijk triest dat je ja, de, de, de noodzakelijke stap hebt gezet... Uh, uh, ook drastische reorganisaties hebt doorgevoerd... en dat je dan te elfde uren, maar ik, ik vaar wat dat betreft ook net als u op de woorden van, uh, van Julius de Haar... Dat, dat je dan die tijd niet wordt gegund, dat is natuurlijk ongelooflijk spijtig. Want wat wat overkomt, kan dat ook andere reisorganisaties overkomen? Maar ja, dat kan natuurlijk elk bedrijf overkomen. Maar Alleen is de situatie is zo erg op dit moment dat dat ook gaat gebeuren, dat OWAT nou, misschien een voorbode is? Ik begrijp de vraag, maar dat is natuurlijk, dat speelt, de, de, de, deze levert, ja, speelt dat natuurlijk wel een beetje in de hand. Maar eh, het is zeker niet zo dat je reissector eh, op zijn rug ligt. Het is gewoon wel zo dat je als reissector, eh, eh, dat het een hele dynamische sector is en dat, er, dat je dus wel eh, moet acteren. En, eh, en zowel in het internetkanaal als in het reisbroekkanaal eh, je moet instellen op, op, op die nieuwe klant. En, uh, en dat is wel spannend voor een hele grote groep bedrijven. Ja, Robert, als daar een slachtoffer van geworden, anderen zullen ja? zich gewaarschuwd weten. Frank Oost, dan voorzitter van de ANVR, dank u wel. De algemene politieke beschouwingen gingen stevig van start vanochtend. PVV-leider Wilders zette de toon. door meteen een motie van wantrouwen tegen het kabinet in te dienen. Maar ook Wilders zelf kwam onder vuur te liggen. D66-leider Alexander Pertold zette de aanval in. Hij maakt zich zorgen over de PVV en het volk dat afkwam op de demonstratie van afgelopen zaterdag. Op die bijeenkomst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 Extremisme Niets hebben met antisemitisme. Ik zeg het nu één keer en voor de laatste keer. En als je daarover door gaat ziekken, dan klinkt u maar een boom in, meneer Pechtold. En als je dan kijkt waar Wilders mee gaat samenwerken in Europa. Met Marine Le Pen, met het Frans Front National, met uh, Lega Nord, met het Vlaams Blok. Daar Allemaal een... democratische, partijen. democratische partijen. Er is in de democratie wel eens wat meer misgegaan. Hij maakte de vergelijking met de uh, neonazies... Uh, omdat er uh, op een succesvolle bijeenkomst van ons, waar een paar duizend mensen waren, uh, misschien één of twee malloten tussen zaten dat hij het beeld opriep dat de PVV een halve fascistische partij is. En... Hij maakte zich daar zorgen over, zei hij. En hij vroeg of u daar afstand van nam. Nee, hij riep bewust het beeld op dat de PVV een halve uh, neonazi-partij is. Mevrouw Marine Le Pen wil een keppeltjesverbod. Uh, het Vlaams Blok staat bekend om een nogal grote traditie... als het gaat om discriminatie. Ik vroeg Wilders, neem daar afstand van. Want je gaat zelf op bezoek bij deze types. Je wil er samenwerking mee. En kennelijk trek je ook dat soort types aan, nu op je eigen demonstraties... waar de Hitler goed werd gebracht, waar neonazistische symbolen werden gevoerd. Dat verwijt ik hem niet, maar ik kan er wel afstand van nemen. Het is ook alsof je niks, alsof men niks heeft geleerd van de tijd van Pim Fortuyn. Dus eigenlijk een, nou ja, een premie op geweld, wat hij zet. Wie weet wat er met Pim Fortuyn gebeurde? Dus toen waren er ook d ers die vergelijkingen maakten met Anne Frank. En nu doet Pechtel het weer door ons met neonazies te vergelijken. En ja, en dat, hij kan mensen op ideeën brengen om geweld... Te gaan gebruiken tegen PVV als en dat is een soort ja, D66 vat waar ik niet op zit te wachten. Hij heeft er helemaal geen afstand van genomen. Na aandringen en aandringen, praat hij ze er een beetje uit. Maar gewoon keihard zeggen: Ik, ik. Ik, ik vind het stuitend dat dat soort types op mijn bijeenkomst komen... en dit soort symbolen dragen en dat soort dingen doen. Dat doet hij niet. Ik kom op voor de PVV-kiezers, voor mijn fractie en voor onze stemmers. En ik laat ons niet wegzetten, ook niet de suggestie wekken... dat wij wel eens halve nazi zouden kunnen zijn. Daar ben ik spontaan boos over geworden. En hem een miserig mannetje genoemd en ik neem daar geen letter van terug. Ik denk niks, ik vraag hem. U zegt ik vraag, Geert Wilders zegt u suggereert... dat het PVV een extreemrechtse partij is... Uh, dat is nog steeds niet duidelijk. Ik verwijt ook zijn kiezers niks. Ik bevraag hem erom. Scheldpartijen komen terug. Dan leid je alleen de verdenking op je. De verbale tweestrijd tussen Wilders en Pertold binnen en buiten de Tweede Kamer... opgetekend door Michiel Breedveld. Die eerste dag van de algemene politieke beschouwingen loopt naar zijn eind toe. Uh, Wilco Boom, wat is het belangrijkste beeld van vandaag dat uh, bij jou naar boven komt? Nou, het eerste is toch dat opvalt die motie van wantrouwen van de PVV... waar het net ook indirect al eventjes over ging. Het was toch bij mijn weten nog niet eerder gebeurd... dat er al in de eerste termijn van zo'n debat zo'n motie werd ingediend... en dat er dan ook meteen over werd gestemd... eigenlijk voordat het debat wat goed en wel begonnen was. Volgens Wilders is het kabinetsbeleid zo slecht... dat er niet op het einde van het debat gewacht hoefde te worden... wat normaal altijd het geval is. Ja, en bijzonder was toch ook dat de SP na bijna een half uur intern beraad... besloot die motie van de PVV te steunen. Er werd zowel een duidelijke scheiding in de Kamer duidelijk. Enerzijds partijen die zaken willen doen met het kabinet. En dan moet je denken aan het CDA, D66, de ChristenUnie en GroenLinks. En anderzijds de PVV en de SP die het kabinetsbeleid eigenlijk helemaal... Of vrijwel helemaal afwijzen en waar het kabinet ook gaat... Als, als het gaat om meerderheden in de Tweede of Eerste Kamer... niet op hoeft te rekenen. Maar die motie van wantrouwen haalde het dus niet. Bij nee, lange nee, nou nee, niet, nee, nee, dat Ga, is duidelijk. Gaan we even door met die andere partijen. Er staat voor het kabinet natuurlijk echt wat op het spel. Want we weten het allemaal, die heeft in de Eerste Kamer steun van andere partijen nodig. Zit dat eraan te komen? Dat is eigenlijk nog moeilijk te zeggen uh, na al die uren debat die we tot nu toe hebben gehoord. Uh, in elk geval willen die oppositiepartijen allemaal dat de lasten omhoog gaan. In het kabinetsbeleid zitten uh, enkele miljarden lastenverzwaringen... om aan dat ombuigingspakket van 6 miljard euro uh, te komen dat met Brussel is afgesproken. Nou, die oppositiepartijen willen daarvan af en dat maakt het lastig. De oppositie laat dus die afspraak met Brussel los. En dat is voor in elk geval bijvoorbeeld minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem natuurlijk niet uit te leggen. Hij is ook nog eens een keer voorzitter van de Eurogroep. Dus de onderhandelingsruimte is wat dat betreft heel klein. Tegelijkertijd moet je vaststellen dat de fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra... en zijn PVDA-collega Diederik Samsom, allebei hebben aangegeven... er valt over heel veel te praten, niet over die 6 miljard, maar wel over de in invulling van dat pakket. Dus ja, misschien kunnen ze daar toch nog uh, oplossingen vinden. En maakt het dan nog uit Wilco met welke oppositiepartij het kabinet te maken? Hè? Nou, daar lijkt het wel op. Je ziet bijvoorbeeld dat Buma van het CDA veel stugger is in de richting van het kabinet dan uh, Pechtold van D66. Vooral in de richting van Samsom van de PvdA is, is Buma heel erg uh, stevig. Dat lijkt wel uh, een soort onverenigbare humeuren. En dat helpt natuurlijk niet als er zaken moeten worden gedaan. Ja, Pechtold die stelde zich wat terughoudender op, toeschietelijker. Maar ook hij heeft een stevige eisen. Pakketten liggen. Maar goed, dit is dag 1 van de algemene beschouwingen. We hebben morgen nog te gaan, vanavond nog te gaan. Ook daarna kunnen ze nog zaken doen. Dus het is eigenlijk nu te vroeg om vast te stellen of dat gaat lukken. Welke boom, dankjewel. Bijna Swaan, bijna WB, Waar gaan de vielen zijn. Ja, nou huis hoop ik. Maar goed, ze zijn toch wel aan het oplossen. Op de A2 gaat het wat moeilijker nu. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen Maarse en Nieuwe Rijn, drie kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Het gaat weer wat beter rond Rotterdam. Er waren een paar aanrijdingen. De langste file daar nog zien we op de A15. Naar Europoort, voorspijkenissen, vier kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Soldaat van Oranje, rillingen over de rug. Vanavond wordt de musical voor de duizendste keer opgevoerd... in een hangar op de voormalige vliegbasis Valkenburg bij Katwijk. Matteo van der Grijn, van goedenavond. Hallo, goedenavond. Oh, mooie muziek, hè? Ja. <laughs> oh, heerlijk. Uh, u hoort me heel vaak, hè? Want u hebt nu al meer dan 600 keer op het podium gestaan... als Verzesheld Erik Hazelhoff Rolf Suma. En dat verveelt ja. nog steeds niet... Nee, nog steeds niet. Gek genoeg. Want uh, ja, je denkt aan het begin als je aan zoiets begint. Nou, wie weet uh, hoe je je voelt als je dat uh, 200 keer hebt gespeeld. Maar het is waanzinnig om te doen en het blijft leuk. Ja, dus dat is heel bijzonder. Ho hoe ja. is het mogelijk dat het dat niet op een of andere manier misschien een heel klein beetje gaat vervelen? Nou ja, de, de, de, de cast ver, ver, wisselt af en toe en uh, ik ben ook een jaartje weg geweest. Dus, uh, en uh, je hebt dus wel andere collega's af en toe om je heen en... De regisseur Theu Boermans heeft wel een heel groot talent om echt hele leuke acteurs bij elkaar te zoeken. Dus die klik is er eigenlijk altijd, wie er ook staat. En ja, dat verhaal vertellen. En er zitten misschien wel mensen in de zaal die het nog hebben meegemaakt, nog een link hebben met de oorlog. En we gaan er gewoon elke dag voor de volle 100% voor. En dat, dat geeft die extra drive dat het gewoon echt leuk blijft. Ja. Ja, want hoe komt het dat deze musical zo populair is? Ja, dat is, dat is echt een combinatie van dingen. De, de, de, de, Boer is een echte theaterregisseur. Die had nog nooit een musical gedaan. Die dus ook heeft gekozen voor in eerste instantie goede acteurs. Die ook moeten kunnen dingen uiteraard. Uh, en, en die het verhaal goed kunnen overbrengen. En dat in combinatie met het verhaal dat blijkbaar toch Nederland wil zien. Die vaderlandse geschiedenis. En dat op een, uh, een plek uh, als vliegbasis met een absurd decor wat nog nooit was vertoond. Waarin het publiek ronddraait en langs alle de uh, decors komt. Ja, dat, dat is zo groot aangepakt. Het is een, een, een beleving. Ja, waarschijnlijk ja. is dat het. Hè? Ik heb hem zelf ook gezien een paar jaar geleden en het klinkt misschien heel onaardig. Ik was niet onder de indruk van het zingen, de kwaliteit van het zingen, maar het nee. spektakel. Het spektakel, ja. daar dacht daar je echt nog dagen aan. Is dat ook de verklaring, de grootste verklaring van Soldaat van de Ranje, de musical? Ja, dat, dat, dat, dat is zeker een van de grote redenen. Ja, absoluut. En, en wat we hebben gemerkt, wat voor ons heel erg werkt, is de mond-tot-mond -mond reclame blijkbaar. We merken in de kaartverkoop dat gewoon heel veel mensen dat... Uh, of nog een keer terugkomen en dan denken we moeten onze kinderen meenemen, die moeten dat zien. Of onze ouders die misschien de oorlog hebben meegemaakt. Of dat soort dingen. Dus de mond-tot-mond -mond is heel sterk voor een soldaat. En, uh, en ja, in het absolute, dat, dat spektakel, dat op die motoren en die zee die er is. En dat vliegtuig wat dan aankomt. Nee, niet vertellen, is ja. het einde. Ja. <lacht> vanavond de duizendste. Gaat er nog iets speciaals gebeuren? Nou, we gaan uh, de voorstelling gewoon spelen, zoals hij uh, moet. En, uh, en daarna gaan we wel allemaal naar voren met de hele cast. En dan gaan we een drankje drinken met het publiek. Dus uh, we maken er wel een, een feestje van, absoluut. Soldaat ja. van Oranje, veel plezier vanavond. Dankjewel. Met Theo van der Geen. Somebody turn off the light So I can finally open my eyes And Somebody turn off the light Hitchhike van Chris Berry en Perquisite. We sluiten dit Radio 1-zaal af in Utrecht bij het Filmfestival. Naakt is daar het thema. Naakt in al zijn facetten. Josephine Trehi, je beschreef zelf je eigen favoriete naaktfragment uit de film. Ik zat net te denken, we hadden het met, uh, net over Soldaat van Oranje. Er was ook veel naakt in. Belinda Muldijk zagen we daarin. Maar ook Susan, die Britse secretaresse. En dat is volgens mij uh, mijn favoriete uh, naaktfragment. Hebben we dat toch even gezegd? Jij staat daar... Op de Rode Loper, want vanavond is de première met hoe duur was de suiker. Lekker op die Rode Loper, veel naak te zien. Nee, wederom heeft iedereen zijn kleren nog aan hier. Nee, dit is ook een klein roodlopertje, want de echte première is straks om acht uur in de Schouwburg. En ik sta nu bij de bioscoop Rembrandt waar een voorpremière is. Super druk hier en ik had eigenlijk afgesproken met een van de acteurs, maar die staat nog vast in het verkeer. Maar goed, dat maakt niet uit, want ik sta dat hier kan. al een tijdje en ik heb. Ja, dat kan. Ik heb ook met bezoekers uh, gesproken. Want de vraag waar ik de hele middag mee bezig uh, ben is: Is naakt nog nodig hè, in de film in 2013? Laten we even naar wat reacties luisteren. Uh, als het een leuke acteur is dan. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Uh, naakt is nodig als het zo uitkomt. Het of, uh, ja. Als mensen naakt moeten poseren of uh, gefilmd moeten worden, dan moeten ze naakt. Waarom niet? Ja. Als het in het, uh, in het, script, het, of in het boek, script of in het boek, ja. of als het een boek is die verfilmd, wordt, hè? Ja, dat verfilmd ja, wordt. Dat verfilmd wordt. U houdt er wel van? houdt er van af. <laughs> <laughs> en in de film? Maar niet te overdadig hoor, want ik vind nou niet om degene deg te doen over Nederlandse films. Ik vind het in de Nederlandse films veel naakt voorkomt. Ja. Het hoeft niet altijd. Nou, niet om alles te zien. Zo een beetje de bovenkant idee je idee hebt van, uh, ik weet niet, mensen zijn aan het vrijen of zo, dan hoef je niet alles te zien. Niet zoals in de jaren zeventig met Turks fruit. Nou, ik moet zeggen, dat is natuurlijk wel een van de Nederlandse films. Maar nee. Het is wel leuk als het een keer voorbij komt. Ik ben er niet, niet vies van of zo. Nee, nee. Nou ja. Die acteur waar ik mee heb afgesproken. Ik dacht, ik wacht nog even of hij eraan komt. Maar ik zie hem nog niet verschijnen, helaas. Dus dan moet ik zelf maar even afsluiten. En ik vond het wel interessant uh, wat die uh, programmeur er straks zei... Hè, van het festival, Claire van Daal. Zij zei, zei uh, dat hele expliciete uh, naakt... wat we vroeger hadden met Turks Fruit en uh, Blue Movie in de jaren 70... dat, zal, uh, dat is nu niet meer nodig. Maar uh, het hoort gewoon wel bij het dagelijks leven, hè, naakt zijn. Dus ook in de film... En daar sluit ik me aan bij aan. En helemaal als er natuurlijk een acteurs in zitten. <laughs> nou, moet ik er ook op aansluiten. Laat ik, laat ik aansluiten door te concluderen dat het raden naar naakt, ook op een witte doek, vaak veel opwindender is. En uh, er worden ook mensen een beetje opgewonden daarvan. Hoor ik iemand toeteren. Joost Wien hier bij de première van het Nederlands Filmfestival. Dank je wel. En dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1 journaal Joost Eertmans. Goedenavond, Pits. Goedenavond. Tim, goedenavond. Ja, wat zouden die algemene beschouwingen eigenlijk zijn zonder Geert Wilders, uh, Tim? Heb uh, je daar wel eens aan uh, gedacht? Ja, minder, uh, minder vuurwerk, hè, denk ik. Verbaal vuurwerk. Sorry, wel. Ja, weet ik ja. niet. Nee? Nou, we ja. hebben we met een debatexpert erover gesproken. En die kon toch ja. wel wat mooie voorbeelden geven vanmiddag van verbaal vuurwerk. Dat ook inhoudelijk uh, uh, het nodige, uh, tot nodige opgewonden okay. reacties leidde. Jij vindt Wilders niet inhoudelijk? Uh, nou. Uh, uh, in sommige uitspraken uh. gaat het niet zozeer om de inhoud, maar om het effect. We hebben een eerste beller, geloof ik, Tim. Hey, uh, je, hebt me, je weet je er goed uit. Uh, nee, je praat je er redelijk uit. Redelijk redelijk. Nee, je hebt wel gelijk, natuurlijk. Maar Wilders zet het op scherp. Dat is het mooie van zo'n debat. Aan het begin, dan begint het helemaal te loeien. En dan denk ik ook dat die andere daar in die retorische vlucht mee trekt. Dus in die zin kan je, kan je er zeker gelijk in hebben. Kijk, die blonde Terminator, onze Geert Wilders, die domineerde dat debat compleet. Wat mij betreft was hij ook heer en meester in dat hele debat. Vrij hard, inderdaad. Maar ook wel heel erg duidelijk. En van duidelijkheid, daar zijn, daar zijn kiezers gek op. Maar dan krijg je weer reacties van Buma. Die zegt, u, u draagt geen oplossing aan. Of er komt een pechtel, die zet hem meteen weer in de nazihoek. Dat is precies de reden waarom Wilders zo groot is. Dat gebrek aan talent van zijn tegenstanders. Waardoor ik, Tim, serieus denk dat Wilders en zijn PVV... nog een keer echt de grootste partij gaat worden in het land. Mijn stelling, oppositie maakt Wilders premier. Dat is hem. Um, mijn stelling in avondspits van WNL meld je aan bij je dagelijkse portie gezond verstand. Hier op 0800-1121. Dan ga ik met jou in debat. Dat doe ik ook met Chris Alberts en Martijn van der Kooi. Twitter ook mee via het tweede scherm als je wil. Hekje eens, hekje oneens. Ik ga hopelijk van jullie horen. Tot zometeen in avondspits. Tot zo.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 Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk op cz.nl zakelijk wat onze collectieve zorgverzekering voor uw bedrijf kan betekenen. CZ. Alles voor betere zorg. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Diensten van CZ die medewerkers gezond en inzetbaar houden. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl zakelijk.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 De oppositiepartijen hebben tijdens de algemene beschouwing in de Tweede Kamer geprobeerd concrete toezeggingen te krijgen van de coalitie over aanpassingen in het beleid, maar dat heeft tot nu toe weinig concreets opgeleverd. VVD en PvdA zeggen dat ze wel willen praten over aanpassingen, maar bijvoorbeeld minder bezuinigingen is volgens de regeringspartijen geen optie. Elf rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door de Syrische Nationale Coalitie. De coalitie wordt door het Westen beschouwd als vertegenwoordiging van de Syrische oppositie. De kritiek komt van zowel de gematigde als de radicale rebellen. En FC Den Bosch supporters zijn vanavond niet welkom in Utrecht voor de KNVB-bekerwedstrijd. Burgemeester Wolsten heeft aanwijzingen dat Den Bosch supporters de wedstrijd willen verstoren. Bussen met in totaal zo'n 400 supporters vertrekken nu niet uit Den Bosch. En het weer. Daar wacht ik even op. Met Marco Verhoef. En ik heb wat wolkenvelden in de aanbieding. Hier en daar een paar opklaringen, maar dat stelt niet zo heel veel voor. Het is wel zo dat in de loop van de nacht de lucht wat droger gaat worden. Dat de kans op nevel of mist niet heel groot meer is. En dat het later ook wat opklaren in het noorden. Daar minimumtemperaturen van een graad of 9. In de rest van het land zo'n 13 graden. Die opklaringen breiden zich morgen wel zuidwaarts uit. Dat betekent dat we de zon vaker gaan zien. Alleen in Zuid- en Zuidwest-Nederland zal de bewolking langer de overhand houden. Het is wel droog en de temperaturen liggen tussen 15 en 18 graden. Draait naar het oosten en is zwak tot matig. Dan de dagen daarna wat meer ruimte voor de zon. Sterker nog vrijdag en zaterdag heeft de zon de overhand. Het wordt dan zo'n 17 graden overdag. Maar de nachten worden het duidelijk kouder. ANUB Verkeersinformatie. De dagelijkse files worden snel korter. Bij Amsterdam is de avondspits voorbij. Bij Utrecht gaat dat nu nog wat moeizamer. Dat komt door een ongeluk op de A2 vanuit Amsterdam. Tussen Maarsen en Nieuwegein. staat 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam nog 3 kilometer voor zoetewouden dorp na een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En lang blijft nog steeds de file op de A59 den bos richting Os tussen Nieuwland en Knoop en Paalgraven 8 kilometer. Dit is Radio 1. WNL, Avondspits. Joost Eerdmans. De oppositie maakt Wilders premier. Het geluid van alle kanten dus ook van rechts. Hier is het beste onderbuikadres van Radio 1. Bel WNO 0800 1121. En een avond. de enige visie die de VVD, PvdA, CDA en D66 werkelijk delen met elkaar... is een hartgrondige afkeer van Geert Wilders. De PVV-leider zette vandaag de Tweede Kamer weer eens eigenhandig op zijn kop... met de ene naar de andere raken one-liner. Er waren weinig tegenstanders die hij geen veeg uit de pan gaf... Wat Samson, Roemer, Pechtold en Buma maar niet begrijpen... is dat hij niet tegen hen praat. dus praat tegen zijn groeiende achterban. Kiezers die het net als hij helemaal gehad hebben met Den Haag... en alle mooie praatjes domweg niet meer geloven. Als Pechtold dan denkt dat hij met een miserige NSB-vergelijking scoort... dan is hij flink van het ganzenbord gelopen. Laag bij de grond, denkt de kiezer. Dan Buma van het CDA, een partij die al 20 jaar met alle winden meebestuurt. Idem dito. Het establishment, inclusief Roemer, drukt Wilders in de favoriete rol. Ze krijgen maar geen vat... De Air Force One. Eigenlijk hoeft hij er zelf maar weinig voor te doen. De oppositie maakt Wilders vanzelf premier. Bel WNO 0800 1121. Ja, Welkom bij uw radio roept u ter. Tot 7 uur zijn we er. Met binnenhof watcher Martijn van der Kooi en Chris Alberts. Hij schreef een boek over de PVV. Eh, Wilders, wordt hij ooit premier? Wat denkt u? Zou kunnen. Maar wat mij betreft uh, wordt het hem heel gemakkelijk gemaakt zelfs. Maar u kunt een ander geluid geven. Op hekje eens of hokje hekje oneens, maar ook via 0800 1121 de oppositie maakt Wilders vanzelf premier. Laten we even luisteren. Het is toch een mooi fragment uh, vanuit die algemene politieke beschouwing vandaag in de Tweede Kamer. Dan reageert Wilders dus op dat fragment waar Pechtold hem uh, connecties met extreemrechts verwijt bij de demonstratie van de afgelopen zaterdag. Laten we even luisteren. Ik, ik, ik, ik ga echt niet reageren op de ultieme miserigheid. Het is de ultieme miserigheid van de heer Pechtold.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 U bent de miezerig. hij zegt inderdaad letterlijk de zaal kan op zijn kop gaan staan. Hij praat ook altijd over die zaal heen naar zijn kiezers toe. En heeft eigenlijk heel weinig met de mensen in die zaal. Uh, dat, dat is nou, nou net het punt van Wilders. Uh, Ton reageert op mijn stelling. Pechtold heeft niets geleerd van het melkerdebakel met Fortuyn. Die is het mee eens. En Stefan zegt Eermans, Ik mag hopen dat de PVV een keer de grootste wordt. Dan gaat hij hard vallen. En Jan ari Messen maakt het het eens. Al blijft Wilders wel een klein, miserig driftkikkertje. Oppositie raakt in paniek. Als Wilders aan het woord is, dat zegt hij dus op het hekje. Eens, of ook hekje, oneens kunt u meedoen. Ik ga naar mijn eerste beller. Moet ik even goed zoeken. Maar ik dacht inderdaad dat het Jordi was. Jordi Kerken uit Leiden. Goedenavond. Hi Joost. Hi Jordi. Nou, Toen. ik uh, ben het oneens met je stelling. Uh, ik denk dat uh, niemand in staat is om Wilders premier te maken. Ik denk namelijk dat uh, de enige die nog met hem in een coalitie zou durven gaan zitten, dat dat de SP is. En die halen samen nooit een meerderheid. Dus uh, maar uh, zelfs denk de je... VVD gaat ze daar niet aan helpen. Maar dat geldt in de politiek dat je nooit, nooit kan zeggen. Dat is toch wel de les. En ik denk dat iedereen in nee. de politiek in staat is om zo flexibel te zijn... dat ook dat standpunt wel weer kan veranderen, toch? <laughs> nou, misschien. Maar ik moet het echt nog zien. Ja. Ik wil dus even wezen dat hij zo onbetrouwbaar is als de pest. En... Uh, uh, Niemand die durft dat aan. Nee. Daar ben ik van overtuigd. Oké, okay. Jordi uit Leiden, dankjewel. Ik ga meteen naar Chris Alberts. Hij schreef dus dat boek voor, van, van vorig jaar. Achter de PVV heette dat. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Hi, Chris. Hi. Um, ja, ik vond dus een bijzonder knap optreden van Wilders vandaag in de Kamer. Je kunt altijd twisten over zijn toon en ook wel over wat hij zegt. Maar het was wel weer zijn debat. Ben je mee eens? Ja. Nou ja, dat wel. Maar kijk, ik denk altijd van uh, Fortuyn en Wilders hebben wel iets met elkaar gemeen. En wat volgens mij Fortuyn altijd deed in dit soort gevallen, was toch wat steviger. Namelijk dat hij gewoon zei van, nou ja, weet je, die mensen lopen wel achter mij aan. Maar die zijn bij mij in goede handen. En dan ben je volgens mij makkelijker van de discussie af dan wat Wilders hier doet. Ik bedoel, ja. kijk, dat verwijt van pech tot slaat natuurlijk helemaal nergens. Nee. Dat bedoel ik. Daar moest ik wel erg aan fortuin denken. Van u bekijkt het maar. He, dat dat miserige. Dat, dat, was... dat is natuurlijk wel zo. Maar kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel PVV-stemmers. Sterker nog, de meeste PVV-stemmers zijn natuurlijk helemaal niet extreem rechts. Het zijn gewoon nou, keurige mensen. Ja. En die willen, helemaal niet, die willen natuurlijk ook niet in die hoek gezet worden. Dus het zou op zich natuurlijk best goed zijn... Als Wilders zich daar ook even van distancieer. Dat heeft hij natuurlijk uiteindelijk ook wel heel even gedaan. Ja. Maar ik bedoel, ja, ik zou zeggen van ik zou daar niet zo'n enorm probleem van maken. En als je dan gistantieerd hebt en Pecht gaat door, dan kun je vervolgens dat verhaal afdraaien wat hij vandaag heeft afgedraaid. Ja, en toch als je een excuus gaat. Of een, je, je moet je verweren. Dan denk je, ja, moet ik nou voor zo'n Pecht op gaan zitten verweeren? Zeg? Ik kan me dat wel een beetje voorstellen, bij Wilders. Nou ja, dat, maar kijk, het hangt ook een beetje af van waar je het over hebt. Kijk, als je het hebt over dat narcisme gedoe en zo, dat we een paar mensen. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje onzin. Ja. Ik, bedoel, dat, ik bedoel, daar hoeft hij zich natuurlijk ook helemaal niet voor te verweren. Maar dat hele punt van uh, Le Pen en zo ja dat is natuurlijk best wel een serieus punt. Van waar, mm -hmm. waar wil je nou eigenlijk mee samenwerken? Mm -hmm. En dat is wel weinig principieel van hem. Ja, dat, ik bedoel, dat mag ja. je ook nog steeds doen. En dat wordt ja. nog steeds een beetje gezocht. Ja. Hè? Want ik bedoel, je kunt natuurlijk ook zeggen van ja, D66 en de VVD die zitten in, hetzelfde, in dezelfde fractie in het Europees parlement. Dus is het nou zo dat Pecht tot voortaan van alles wat de VVD doet ook verantwoordelijk is? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar het blijft wel dat je af en toe bij sommige van die partijen wel denkt: van nee, ja, waar nou begin je ja. aan? Ja, het zou ja. best goed zijn als hij daar iets over zou zeggen. Dat is iets anders dan die vlag, of wat hij had gezien bij de demonstratie, denk ik of de Hitler goed geloof ik. Maar goed, het punt, dat is. Oké, okay, dat punt heb jij gemaakt. Nou zeg ik, Chris, de oppositie. Hè, de oppositie zelf maakt Wilders uiteindelijk nog premier. Geloof jij daarin? Nou, daar geloof ik niet in. Om de doodsimpele reden, wat de vorige beller ook zei... Um, er is niemand die Wilders aan een meerderheid gaat helpen... en daar zit het probleem, denk ik. Dus, um, en kijk, ik bedoel, dit is natuurlijk ook leuk allemaal voor de bühne. En, um, en dan kun je natuurlijk andere partijen... en dat is mijn punt bij de PVV altijd... andere partijen kun je hiermee wel uh, stimuleren om wat rechtere talen uit te slaan, om een beetje kritischer te zijn... een beetje Europa kritischer. Mm -hmm. Dus dat bereik je er wel mee. Maar en wat zeg jij nou eigenlijk? Mijn... Ja, maar, sorry, hm? maar jij zegt eigenlijk dat er dus een cordon sanitaire om, om Wilders zijn gezet wordt nu. Nou, ik denk dat dat niet zo is. Ik bedoel, dat heb je ook in Limburg gezien. Ik bedoel, alleen het hangt gewoon van de politieke massverhouding op dat moment af. En ja. kijk, wat we natuurlijk weten is dat burgers nogal fladderig zijn. Ik bedoel, een jaar geleden was iedereen nog erg onder de indruk van Diederik Samsom... en ik heb toch het idee dat dat nou, nu een beetje anders is. Dat klopt. Ja, dus dat kan alle kanten uitwaaien. Dat en als ze het. heel groot zijn, ja. Ja, dan hebben ze invloed. Nou, ik zeg, ik zeg maar, als wilde stel dat wel de grootste worden... Ja, dan moet je toch bijna zeggen, van, dan moet er in ieder geval gepraat, zou je zeggen, moeten worden. Bewijs dit, nou, ja. Ja, vind je niet? Nou, volgens mij, krijg je, veel, volgens mij ja, dan krijg je dus wel een praatronde. Maar ik bedoel, het blijft natuurlijk wel Nederland... Dus wat je dan krijgt, is dan krijg je een heel saai kabinet... van alle middenpartijen... van bij elkaar, alles, alles behalve Wilders. Ja. Meerderheid ja. Ja. Hebben. ja, zou kunnen. Bewijst dit nou, dit debat, uh, Chris, uh, vandaag... hoe ver de rest van de Tweede Kamer is verwijderd van zijn eigen achterban. Want Wilders maakt natuurlijk wel een paar terechte punten van... weet u wel hoeveel van, uh, procent van uw achterban van die Roemenen en Bulgaren af wil? Helemaal zijn een punten maken. Of, of, of bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dat heeft hij natuurlijk wel gelijk. En als je die peilingen ziet, hoe weinig achterban van al die gevestigde partijen... daar nog achter staat. Zijn ze nog nou, wel? ja, dat is... Ik denk dat dat, deel, ik denk dat dat voor een deel ook wel klopt. En wat ik wat ik. Maar dat ik vind eigenlijk iets anders. Kijk, ik vind dat Wilders vooral laat zien dat hij nog steeds heel goed begrijpt wat een beetje de taal van de straat is. Ja. En bijvoorbeeld zo'n punt wat Pechtold dan maakt over zo'n twee van die NSD-vlaggen. En dat hij met mensen in het Europees parlement gaat zitten en denk, ja weet je, die zou nou weten in Nederland wie Marine Le Pen is en wie daar, wat, waar die allemaal voor staat. Nou, dat zijn natuurlijk helemaal geen absoluut. interessante het, nou ja, Het werkt, het werkt volstrekt averechts, denk ik. Ja, maar wat, wat Pechtel daaraan doen was, denk ik dat hem dat niet, dat hem ja. dat gaat bezuren. Ja ja. En ik bedoel, ontwikkelingshulp, ja, dat steunt natuurlijk de meerderheid van de bevolking niet. Dus ik bedoel, het blijft elke keer blijft dat ja, natuurlijk toe uh, het, het is ook off-topic natuurlijk, om ineens over een vlag of wat, wat uh, of de NSB, uh, of weet ik wat, wat, wat de, ja, de, de hele ja, groep ja, te beginnen? Een soort vergaarbak van allerlei onderwerpen, deze debatten. Dus ja, dat krijg je dan krijg je. ook niet. Door iedereen ja. probeert zijn puntje te scoren. Ja, oké, okay. Chris Albert, je hebt je puntje gescoord hoor. Dank je wel. <laughs> Oké, okay, dank je, Chris. Uh, politiek, uh, politieke docent communicatie, of docent politieke communicatie, zo kan ik hem ook zeggen. Lola twittert op mijn stellingluisteraars. De oppositie maakt Wilders gewoon premier. Die zegt Eerdmans, als de heer Wilders aan het woord komt, draai ik voort aan de volumeknop naar links, groeten van Lola. En Jos Mar Marinissen zegt oneens, Eerdmans, ik denk niet dat de PVV ooit absolute meerderheid krijgt. En andere partijen helpen de PVV gewoon niet aan een meerderheid. Ik zie genoeg bellers. U kunt nog mm, aansluiten op 0800- Alf, 21, is dus een gratis lijn. En ik ga ook naar mijn tegenstanders, vind ik hem mooi. Ton Besseling bijvoorbeeld uit Eden. Ja, ik vind je een fantastische stelling hebben Joost vandaag. Maar die stelling die, die kan, kan niemand toch echt onderschrijven. Want de oppositie die zal nooit willen tot president, premier van dit land maken. Misschien dat hij... Is een natte droom, dat het af en toe droomt. Maar deze man is helemaal geen samenbinder. Die, die kan helemaal niet de tenen, want hij ja. kan schreeuwen en lawaai maken. En, hij, hij, hij, en ik vind dat leuk hoor. Ik geniet ervan. Het is een soort cabaret wat hij. Ja, ik denk doet. Dat... is fantastisch. Precies. Maar met cabaret word je geen minister-president. Heeft geen inhoud. Heeft echt geen nou, inhoud. Kijk, mijn punt. Nou, kijk, ja, dat, zei, dat zei Tim over die. Net ook, geloof ik. Maar het punt is meer. Dat, kijk, je hebt helemaal gelijk. Van 8 tot 80 begrijpt iedereen wilde. Dus als je wilde zoekt tegen een kind, mijn kind van 6, zou bij wijze van spreken al, al, al weten wie wilde is, is. Dat is zijn grootste, zijn grootste winstpunt. Die, die helderheid, die duidelijkheid van zijn standpunten. Maar nou, nou vraag ik jou: zou het, kijk, premier worden, dat is misschien vers 2. Maar het feit dat hij de grootste wordt gemaakt door het optreden van die, ja, nee, die mannen niet. om hem heen ook en die vrouw. Uh, nee, hij zal ook niet de grootste worden. En dat denk hij ook. Is dan altijd maar dat gaat ook niet gebeuren. Uh, hij denkt door veel te schreeuwen. Krijgt hij veel publiciteit? Die krijgt hij. Die. Die, ja. die krijgt hij van de pers, die krijgt hij van jou, die krijgt hij van talloze andere mensen. Ja. Maar als het erop aankomt, hè, mm -hmm. als mensen echt moeten kiezen, dan wordt hij. Echt niet de grootste, dan blijft hij echt de kleinste hoor. Ik garandeer ja, dat. Nou ja, tot nu toe heb je gelijk. Wij kunnen Wilders mega mak aan, met mak, okay. Laat maar blijven gillen, dat is leuk voor de politiek. Dat is een beetje sensatie en dat is lachen. Ja, oké okay, Tom Wesseling, je punt is, is gemaakt. Dankjewel. Uh, Twitter zegt Hans Meekenkamp oneens. Wilders had nooit akkoord moeten gaan met die gedoogconstructie. Maar direct mee moeten gaan doen. Als hij MP wordt ga ik emigreren. Wat denkt u als, als Wilders premier wordt? Gaat u emigreren? Of zegt u eindelijk een kans op verbetering? U mag het allemaal laten weten. 0800 1121. En Jamie komt uit Rotterdam en wil reageren. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben eens met de stelling. En al die wetenschappers die aan het woord waren, die kletten uit de nek. Ik heb meneer Willer persoonlijk aan bij een demonstratie. Hij heeft twee dingen gezegd ja. en die man zat met beide benen. In de maatschappij. Hij weet waar de overheid heeft. Ik heb de algemene beschouwing gezien. Ja. Ik vond dat hij 100% gelijk heeft en geen woorden vrijmaakt aan de pechtof en hm. consorten. D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Opdoeken. En ik wil werken met, ook met de leidenaar, ook met die wetenschapper. Het wil dus de grootste woorden, pvv okay. dat dat denkt dat U, u bent u. een duidelijk aanhanger, geloof ik. Nee, nee. Oh, ik niet. ben politiek. Ik ben apolitiek. Ik heb met die man gesproken bij een, ja. een demonstratie. Hij heeft een paar dingen verteld. En die man is geen racist. Kijk, totaal. Nee. nee dat weet hij ik ook. Maar dat, dat moeten sommige mensen nog begrijpen, leren begrijpen denk ik in, in Den Haag. He? Maar u was dat er al klopt, achter. Man, ja, Dat klopt. En hij heeft twee dingen gezegd en dat heeft laten blijken dat die man geen racist is. Okay. En die man staat met twee benen in, in de, de maatschappij. Met, dank u wel, Jamie. Bedankt voor dat, dat punt. Geschimpie zegt oneens... de onderbuik en angst maken Wilders premier... en dit verwijten zijn o zo terecht. Martin van der Bos zegt... vergeet het, Joost. Ook al krijgt hij 45 zetels... Wilders zal nooit premier worden. Maar ik zeg dus dat de oppositie hem uiteindelijk in het torentje drijft. Uh, dat gaat gebeuren, vermoed ik. Ik ga eens kijken wat er, wat er allemaal binnen Guido Aldering uit Biddinghuizen. Laat je horen. Oh, sorry. Moet ik wel even onair drukken. Ja. Guido, ja. Goedemiddag, goedenavond. Ja, nou, ik zou het verschrikkelijk vinden als we uh, uh, Wilders premier zou worden. En uh, ik, ik, ik wil er wel eens een tegengeluid geven, want wij hebben al die buitenlanders om heel hard nodig. Ik heb een eigen bedrijf, een uh, klein bedrijf. En ik heb vier Poolse mensen aan het werk. Het zijn fantastische mensen. Nou. Ik, ik begrijp heel de discussie niet. We hebben ze gewoon heel hard nodig. Nou, het zegt ook iets over ons eigen arbeidspotentieel, toch? Ja, toch? Ja, vind nee, ik wel. Ja, ja, maar dat is toch, toch eigenlijk heel treurig... dat we die uit het buitenland moeten halen? Ja, maar hoe moeten we het anders doen? Ja, er is nee. zoveel werk. Nou, wat er gewoon, wat misschien de werklozen een keer een por geven? Of, of anders opleiden? Ja, het, het werkt niet. Je krijgt ze niet. Nee, dat is ze helder. Niet. Ik snap je punt, Guido, volledig. Maar, maar het, het is ja. wel treurig. Vind ik dan, dan me, misschien met jou dat het zo moet? Oké, okay. Guido, ja. dank je wel. Merci. En we gaan eens kijken... en buurt nu bij Martijn van der Kooi onze binnenwatcher Martijn. Ja, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt het weer gevolgd in Den Haag. Ja, ik zat het net ook uh, te volgen, want het gaat gewoon door. Natuurlijk. Waar zijn we nu op dit moment? Uh, we waren bij de ChristenUnie, niet voordat jouw uh, uitzending begon. Maar ja. ik heb natuurlijk uh, alles afgezet om uh, avondspits uh, te luisteren. Keurig, zo Dankjewel. hoort dat. Dankjewel. Zeg, een boeiend debat was het zeker vanmiddag. Uh, ja, ik dacht dat, uh, dat Wilders Heer en Meester was. Sommigen zeggen het was niet echt een heer. Uh, vanwege de taal die hij uitsloeg. Hoe zie jij dat? Nou ja, als we beginnen met, uh, met die taal, hè? een ja. uh, miesrug mannetje richting Pechtel. Mm -hmm. Ik heb zitten denken, als moslims een manifestatie hebben in Den Haag bijvoorbeeld. en er wordt gezwaaid met Al-Qaeda-vlaggen. en er zijn allerlei foto's van onthoofdingen en dat soort dingen. dan wordt gevraagd om afstand daarvan te nemen. En ik vind dus dat Wil dus veel te makkelijk wegkomt. met ja, uh, Pechtels uh, een miserug mannetje te noemen. om te zeggen van hè, daar ga ik niet op in. Ik denk dat hij het beste had kunnen zeggen, meteen in het begin. Ik neem er volop afstand van en de volgende keer zorg ik ervoor dat als er mensen zijn die dit soort dingen doen, dat er onmiddellijk mensen van de organisatie naartoe stappen en zeggen van hou je meer op, hier wil ik niks mee te maken hebben. Ja. En dat, dat ja. vind ik eigenlijk een veel betere reactie... Dan, dan, dan de reactie die gegeven heeft. Ik vind dat je een punt maakt, Martijn, absoluut. Kijk, alleen ik vind dat het feit dat Pechtold daarmee komt... op dat moment, aan het begin van uh -huh. het debat... om hem in de hoek te zetten van... jij bent ja. eigenlijk ook zo'n man... En dat, dat, mm. dat weet hij donders goed dat dat niet zo is? Nee, dat klopt. Dat klopt. Daar, daar is en... punt, want, want Wilders valt absoluut niet in de categorie neonazies of, of, of, uh, of, of fascisme. Alleen uh, het feit dat, uh, dat Pechel ermee komt, is niet zo gek. Want hij probeert inderdaad Wilders in die hoek te drijven. Ja. Maar de reactie van Wilders, en dat vond ik ook tijdens die demonstratie zelf. Ik weet niet of hij het zelf gezien heeft. Of dat hij ja. misschien... Uh, want het is natuurlijk een, een vrij groot geheel. En misschien... Uh, ja, en zal stellen, ik, ik ik weet... Dat zal hij niet doorgehaald hebben. ik weet ze de volgende ja. keer daar, daar wel degelijk heel alert op moeten zijn, want het is zeer schadelijk. Ik weet zeker, maar goed, dat kan, kan, ik, dat kan, kan ik niet namens hem zeggen, maar ik weet dat Wilders heel, helemaal niks met rechts heeft. Ja, hij, Totaal dat niet. Weet ook, dat weet ik, daar heeft hij en... helemaal, in tegendeel hij heeft daar een verschrikkelijke hekel aan. Daarom. Heb ik altijd geprobeerd om, om, om nazi's en, en, en uh, mensen als van, uh, van, ja, je hebt allemaal organisaties in Nederland, uh, frontpost en dat soort clubs, om die uh, buiten de deur te houden. Ja. Uh, en dat is ook gelukt tot nu toe, hè, want ja. binnen, de, binnen binnen de Tweede Kamer zitten niet dat soort mensen die. die. die nazi die, die, die nazi, nazi sympathieën hebben of dat soort zaken. Nee. Maar dan vind ik het des te kwalijker dat je dat je dus. Uh... Uh, tijdens zo'n manifestatie dat niet nou, uh, buiten de deur weet Nee, houden. dat is dan goed. Het was open, open, open air volgens mij, hè. dus het was niet binnen de deur. Maar hey, nee, nog, nee, nog nee. een punt wat mij even opviel hè, in het ja. debat. Of tenminste, wat mijn conclusie. Hij duwt misschien wel met zijn optreden optredenwilders de ja. rest, zat ik te denken, in de armen van Samson en Rutte. Hè. Want de discussie was natuurlijk eigenlijk ja. de aanval op het kabinet van ja, willen we wel met, met hen samenwerken en, en ze struikelen over de, over, de, over de finish. Maar is het niet zo dat door dit gedoe dat mensen hem sneller zich kunnen aansluiten? Dan heb ik het over deze 60 GroenLinks of, of het CDA? Mm -hmm. Nou, wat je eigenlijk vandaag zag... en dat vond ik heel interessant... is dat er geen enkele beweging wordt gemaakt... Uh, van uh, uh, Samsung, hè, de PvdA... of uh, de VVD... richting die, uh, die oppositie. He, er wordt geen enkele hand nee, uitgestoken. Klopt. Er wordt nergens op ingegaan. Uh, Buma heeft ook een keer gezegd... 'Nou, ik uh, praat maar niet meer met jullie... want uh, ik geef het op. Hè. Hij riep uh, zo'n wanhoopskreet zo ja. uit tijdens het debat. Het was ja. ook wel een mooi moment. Uh, en... Natuurlijk uh, is dat ook nog onderdeel van, van het spel. Hè? Want je moet je huid duur verkopen in dit stadium. Als je nu al opgeeft, dan, ja. Uh, ja, dan, dan ligt dat op tafel. En dat is niet zo handig voor je onderhandelingen. Dat klopt, dat is altijd. Je ja, dus verwacht eigenlijk dat na die algemene politieke beschouwingen... dat dan de echte onderhandelingen gaan... Precies, gaan achter tafel. gesloten deuren. Ja? Ja. Uh, kijk, wat, wat, wat er is gebeurd met, met het hele incident... dat Wilders dus die motie van wantrouwen nu al heeft, heeft ingediend... Ja. dat was uh, in zekere zin, om bij jouw stelling aan te sluiten... wel een... Uh, ja, weer een keer dat die Tweede Kamer Wilders op een schild heeft geheven en heeft gezegd: Hier heb je je publiciteitsmomentje. Ja, maar ik en vind dat. Alle ja. headlines, iedereen ging los hè? het ik, ik, parlement, in ja. de parlementaire maar geschiedenis, uh, et cetera, et cetera. Daar ja. wordt dan heel raar over gedaan: van wat, wat, wat kan dat kan toch niet aan het begin? Als, die, als je geen vertrouwen hebt in een kabinet. dan kun je net zo goed bij het begin meteen die motie van wantrouwen indienen. Ja, ik ja, vind dit, dat niet het zo gek. Dat is ook ongebruikelijk. Ja. Uh, de Kamer, die moest er zelf over stemmen. Of dat mogelijk is. Oh, okay. Nou, die heeft erover gestemd. Heeft gezegd dit moet mogelijk zijn. En want het staat in de reglementen dat de Kamer daarover moet, uh, moet stemmen. Ja. En wil dus die, uh, nou die heeft altijd gezegd, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dit kabinet meteen uh, naar huis Precies. wil sturen. Nou ja. Dus niet gek dat hij die motie punt. alleen vanuit de Tweede Kamer is het zo onbegrijpelijk, omdat ze er geen enkel belang bij hebben om dat publiciteitsmoment voor Wilders dus heel groot te maken aan het begin van het debat, als er nog geen nieuws is, et cetera. Dus wat betreft jouw stelling denk ik dat dit in ieder geval een bijdrage is van de Tweede Kamer, onbedoeld om Wilders weer een tikje te kom je toch weer bij mijn stelling uit? Fantastisch. Ja. Martijn, ik ga gauw nog naar een aantal bellers. Dank je wel, Martijn van ja, der Kooi. Heel goed. En succes bij het debat daar met Arie Slop. Wordt je aan het binnenhalen voor u, Martijn van der Kooi? Ik vraag met Frank uit Limburg. Maakt de oppositie wil dus premier, Frank? Ik hoor nu heel uh, veel... Hallo? Daar ben je, Frank. Hallo. Ja. Vertel. Ik uh, ben het oneens. Ik geloof niet dat hij een premier kan worden. En ik kom daarop omdat ik vind. Ik heb jarenlang in de psychiatrie rondgeduld, uh, uh, als medewerker overigens. Um, dat is toch een belangrijke toevoeging. Belangrijk verschil, um, ja. En daar is de term bekend van splitting. Ja. Dus dat, dat patiënten, die proberen een team te splitten. Ja. Uh, uh, van elkaar te scheiden, waardoor ze steeds weer een andere manier van bejegening krijgen... Ja. ...en dat is juist hun bedoeling. En Wilders nou, is, een, en dat, is een patiënt, vind je, in die zin? Nou, dat, zover wil ik niet gaan, hoor Joost. Nee. Maar um, hij gebruikt ik tactiek. zie wel het gedrag... Ja, ja. ...van dat splitting, dat zie ik wel. Oké. Okay. Het uiteendrijven, hè? Ja, hij weet dat goed. Dat denk ik ook. Dat hij dat goed kan. Dat hij dat heel goed kan zelfs. Ja. Frank, ik dank je wel, want er zijn vele bellers... ...die binnen rollen op 0800 1121, ...zoals Ivo van Genep. Ivo, goedenavond. Goedenavond. Vertel. Ja, ik, ik kan het wel mee eens zijn. Uh, niet zozeer de oppositie, maar daar zal ik zeker door de uh, kiezer gedaan moeten worden. Maar uh, ja, ik, uh, wat ik op wil zeggen, ja, als we gaan kijken naar de afgelopen verkiezingen... ...het was één groot uh, kiezersbedrag. Ze beloven van alles, komen niks. na. Nou, en uh, dan luister ik nog liever naar een cabaretier dan, uh, dan naar een oplichter. Of een stuintje oplichter. Kiest, jij, kiezen, jij zegt, ik wil kiezen tussen een cabaretier Wilders of de oplichter... ...en dan denk ik dat je Rutte bedoelt of Samson. Ja, ze, beide, ze beloven van alles in de verkiezingscampagne en ze komen gewoon helemaal niks na. Het is gewoon een ja, grote oplichterij uh, in feite. Okay. Dus uh, en... ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? hè? Maar dan zou je het nog, nog, nog liever op Wilde stemmen dan op, op Rutte? Begrijp ik. Ja, zeker. Ja, Ivo. Zeker. Nee, en, uh, ja. Hij, mag ook, uh, hij mag er wel eens een keer voor gaan, hij mag ervoor gaan als premier, Ivo. Ja, zeker. Oké, okay, Ivo Renner, dankjewel. Sherman zegt oneens op Twitter, want mijn stelling is... de oppositie maakt Wilders premier. Want Wilders heeft 76 zetels nodig om dat te bereiken. Dan dat moet hij hebben, want geen enkele partij zou het met hem, uh, met hem willen doen. Kingwaf zegt oneens, never, nooit, niet. Na de noppers, niente, nul, kans, Joost. En Gert-Jan het eens. Het constant demoniseren van Wilders geeft hem juist de kans... en hij draagt geen oplossing aan. Nou, de andere partijen wel dan. Dat zegt gert op Twitter. Meneer Barda komt uit Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer Eertmans, meneer, uh, meneer ik wou zeggen... ik ben zelf bij die demonstratie geweest... van begin tot het eind, vanaf van tevoren al... en tot helemaal het eind. Ik heb daar rondgelopen, ik heb alle spandoeken gezien... ik heb er steeds rondgekeken naar alle mensen die er waren... Ja? omdat ik wou zien wie er zo'n beetje waren... wat voor mensen. Ja? Ik heb niets gezien nee. van enige uh, neonazi-uiting. Helemaal niets. Helemaal en degene niks. die met me was, ook niet. En Wilders heeft er wel afstand van genomen. Ik heb het net door de radio gegeven... Gehoord, heeft uitdrukkelijk gezegd. Ik heb niets met alles waar ik van aandacht aan heb. Ja, veel eerder. Word, ja. Heeft hij uitdrukkelijk gezegd. Hij ja. kon het niet duidelijker zeggen. Nou, goed dat u dat even, even aanvult, meneer Baarden. Dank u zeer. Uit, uit Rotterdam, hier vlakbij, uh, kwam dat geluid. Uh, ja, want wij zitten in Kapellen IJssel. Dank u voor het luisteren, want uh, Avondspit zit er alweer op. Het verkeer van rechts komt tot stilstand. Maar straks na zeven gaat de trein weer rijden, maar dan met kunststof. En daarin zit wetenschapper en schrijver Nienke Wijnands. Zij praat over haar boek Wie Ben Ik? Wat Ben Ik? En dat is de opvolger van haar eerste boek, Het Dertigers Dilemma. Kijkt u nog op Twitter, op Hekje Eens of Hekje Oneens... kunt u de reacties lezen van mijn stelling. De oppositie maakt Wilders premier. Volg ons op Twitter, apenstaartje, avondspits, WNL is dat. Morgen is uw gesprek van de dag er natuurlijk weer om half zeven... hier op Radio 1, wie weet... Tot dan, hoe dan ook, wens ik u een fijne avond. Geniet ervan en tot morgen, tot avondspits. Evert Verhulp. de Ideale klokluider bestaat niet. De ideale klokluider Het is degene die helemaal geen klok luidt. Hoogleraar, arbeidsrecht en advocaat van verschillende klokkenluiders.